10 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Colombia hebben veiligheidstroepen 15 strijders van de terreurbeweging VARC doodgeschoten. De 15 zouden deze maand vier politieagenten hebben gedood. President Santos noemt de actie tegen de beweging een grote klap voor de VARC. Gisteren werden ook al 10 strijders gedood bij een inval in een kamp van de VARC. Daarbij werden vier rebellen gevangen genomen.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 Nogmaals goedenavond. Nog een uurtje langs de lijn met onder andere een dagje Anki eh, bij Indoor Brabant. We gaan het eh, toch nog hebben over voetbal. Want de vraag is natuurlijk wie wordt de voorzitter van Sporting Lissabon? Maar ja, vooral wie wordt het dan de trainer? En eh, we gaan het hebben over FC Zwolle. Tot nu toe nog eerste in de Jupiler League. En u krijgt straks ook een EK-kwalificatieoverzicht van collega Ronald van der Geer. Wind and Fire met Sing a Song. Sport kort. De eerste etappe van het criterium internationaal... is een prooi geworden voor Frank Schlek. De Luxemburgse wielrenner bereikt tijdens de opening zit als eerste de top van de Col de los Pedale. De witrus Vasil Kylienko... Quirienca eindigde op 13 seconden als tweede. De Spaanse wielrenner José Rojas heeft de zesde etappe van de ronde van Catalonië gewonnen. Hij was in de massasprint te sterk voor Manuel Cardoso. Die komt uit Portugal en die werd tweede. Spanje Alberto Contador... begint morgen als klassementsleider aan de slot etappe naar Barcelona. Bauke Mollema is de beste Nederlander. Hij is elfde met een achterstand van 1 minuut en 12 seconden op de leider. Litera Giovanni Visconti heeft de slotrit... van de internationale wielerweek Coppi e Bartali gewonnen. De leidende positie in het algemeen klasse van zijn landgroot Emanuele Sella kwam niet meer in gevaar. Novak Djokovic heeft in Miami zijn negentiende overwinning op rij geboekt. De Servische tennison won in 48 minuten in twee sets van de Oezbeek Istoumin. Titelverdediger Roddick strandde in de tweede ronde. De Amerikaan verloor van Pablo Cuevas, die komt uit Uruguay. Bij de vrouwen boekte Kim Kleister een overtuigende overwinning. De Belgische won in twee sets van de Russin Yakimova. Bernhard Langer doet in april voor het eerst in 28 jaar niet mee aan de US Masters. De Duitse golfer, tweevoudig winnaar van het toernooi... heeft een operatie aan zijn duim ondergaan en kan twee maanden niet in actie komen. De Europese kampioenschappen schoonspringen worden in 2013 niet in Nederland gehouden. De Europese zwemfederatie LEN heeft voor het Duitse Rostock gekozen. De KNZB is nog wel in beeld om het kampioenschap van volgend jaar te houden. De internationale zwemfederatie FINA heeft de Slovaakse zwemmer Lubos Kričko twee jaar geschorst vanwege doping. De voormalig Europese recordhouder op de 50 meter rugslag reageerde vorig jaar bij de Europese titelstrijd in Budapest positief op het verboden middel Tamiksoffen. Eliza Doolittle met skinny jeans. De kans is groot dat Sporting Lissabon volgend seizoen... onder leiding staat van een Nederlandse trainer. De vraag is alleen wie. Bepalend daarvoor zijn de presidentsverkiezingen bij de Portugese club. En die zijn vandaag. En verslaggever Jeroen Stekenburg is erbij. Jeroen, twee Nederlanders die een grote rol spelen. Hoe zit dat nou? Ja, er zijn uh, vijf presidentskandidaten die... Uh... Ja, die kans maken om de nieuwe voorzitter van Sporting Lissabon te worden. En twee daarvan hebben uh, gezegd dat als zij de voorzitter worden... dat ze een, een Nederlands hoofdtrainer zullen aanstellen volgend jaar. Uh, ja, en uh, Frenk Rijkaard en Marco van Basten zijn de namen... die uh, die kans maken om de nieuwe hoofdtrainer van Sporting Lissabon te worden. Ja, dan uh, volg je zo'n dag de verkiezingen bij Sporting Lissabon. Hoe, hoe werkt dat? Ja, het lijkt een beetje op, op, op wat in Nederland een, een echte verkiezingsdag is. Dus als wij uh, gaan, kiezen, uh, gaan kiezen voor de Tweede Kamer. Om tien uur vanmorgen gingen de, gingen de hekken van het stadion open en gingen de stembussen open. En alle ja, supporters, geregistreerde supporters, leden van de club uh, mochten hun stem uitbrengen. Dus ja, dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet. Daar, daar zijn andere manieren om, om een voorzitter of president van een club aan te stellen. Maar hier gaat het heel democratisch. En uh, mag er gestemd worden met wel de aantekening dat uh, in dat democratische proces de oudere leden veel meer stemmen hebben dan de jongere leden, tot wel 25 keer zoveel stemmen. Dus er zit wel een, een enige gradatie in de democratie hier. Ja, ja. en, en uh, iedereen komt zijn stem uitbrengen. Hoeveel leden heeft zo'n club dan? Hoeveel mensen stemmen er? Het zijn er meer dan 20.000. En dit zijn de populairste presidentsverkiezingen aller tijden voor Sporting. In 1988 kwamen er 17.000 mensen stemmen. En één ding is zeker, dat dat aantal overtroffen wordt vandaag. Hoeveel het er precies worden, is nog niet bekend. Ja, ja, en je zei het zijn verkiezingen zoals in Nederland. Dat betekent met die affiches, met de koppen van die kerels erop... en met uh, uh, exit polls? Of, uh... Ja, de exit polls dat valt wel mee. Maar uh, de afgelopen weken, en met name de afgelopen week... Ja, is het hier, uh, ging het hier alleen maar over die uh, over die verkiezing. Er zijn ook heus debatten op televisie geweest tussen de vijf kandidaten en hun hoofden, zie dus je overal inderdaad. Ja, hoe komt het dat ze bij die Nederlanders gekomen zijn? Ja, dat, dat, dat uh, hebben we gevraagd aan de aan de uh, kandidaten en die hebben daar natuurlijk hun eigen antwoord op. De. de... Kandidaat Bruno de Carvalho, die Van Basten wil hebben, die is natuurlijk zeer complimenteus over Van Basten. Die vindt dat gewoon een goede trainer. En die, die zegt wat hij met het Nederlands elftal heeft gedaan. Dat moet bij sporting gebeuren. Want het Nederlands elftal, zijn zijn woorden, was in 2004, toen Van Basten daar bondcoach werd, een beetje een trieste club. En dat zijn wij op dit moment ook. En wij willen. Net als wat met het Nederlands Elven gebeurde toen in 2008 op het EK... speelde zij het mooiste voetbal, dat moet Sporting uh, uh, Portugal ook weer gaan doen. Dus uh, ja, die heeft daar zijn eigen verhaal bij. En Diaz Ferreira, uh, de man die Rijkaard wil hebben... die uh, zei, niemand dacht dat ik Rijkaard zou kunnen krijgen. Maar ik denk dat niks onmogelijk is. En zeker niet bij uh, Sporting Club de Portugal. Dus ik, ik ben voor Rijkaard gegaan en uh, ik heb zijn woord. Ja. Uh, zijn ze er allebei ook om, om, om hun kandidaten te steunen? Nee, nee, ze zijn er niet. Nee. Um, Michel van der Gaag, de beoogde assistent van Van, van Basten... Die, die woont in Portugal en ook hij is er niet. Ja, het is, het is toch een beetje... Het moet, de nadruk moet vandaag op de presidentskandidaten liggen. En, en niet dat die trainers er dan al... De hele tijd tussendoor lopen en alle aandacht wegtrekken. Het gaat vandaag echt om de, om de nieuwe president. En dan zal vrij snel de komende dagen de bijbehorende trainers er wel gaan melden. Ja, de, de komende dagen. Want uh, hoe laat zijn de stembureaus dichtgegaan eigenlijk? We zijn om acht uur dichtgegaan. Maar het, de opkomst was zo groot dat het tellen der stemmen nog wel even duurt. De <lacht> verwachte uitslag is er om twee uur vannacht. <lacht> en tot die tijd moet jij wachten en dan bel je met Van Basten of Rijkaard van Komar. Nou, ik ga hem niet bellen, maar uh, we hebben ook gevraagd wanneer dat dan... Bruno de Carvalho, de, de presidentskandidaat die uh, Van Basten als trainer wil hebben, dat is een van de favorieten. Aan hem hebben we gevraagd, als u nou wint, wat gebeurt er dan? En dan zal er begin volgende week, zal Van Basten wel een keer in Lissabon ja, zijn hoofd laten zien. Of hij dan ook echt gepresenteerd wordt, weet ik niet. Maar hij zegt, ja, dan begint hij maandag eigenlijk al aan het, aan het bouwen aan een nieuw team. Oké. Okay. Nou ja, we wachten de, de uitslag van de verkiezingen af. En jij, vooral, veel plezier naar de komende dagen, Jeroen. Dank je wel. Dank je wel. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing. Green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 Crying out loud The love that I Day. I'm running wild and all the lights are changing red to green I'm Moving through the crowds I'm pushing Chemicals are rushing in my bloodstream I only wish that you were here You know I'm seeing it so clear I've been afraid To show you how I really feel Admit to some of alone Ja, we gaan het hebben over voetbal, over de eerste divisie. Want met nog zes speelronden te gaan lijkt de spanning... om het kampioenschap weer enigszins terug. Tijdens de winterstop had koploper FC Zwolle nog een voorsprong van 12 punten... maar inmiddels is RKC de Blauwvingers op 5 punten genaderd. Bij FC Zwolle wordt de trainer, Ars Langerler, bijgestaan door twee oude bekenden. Assistentcoach Jaap Stam en technisch manager Bert Konterman. En die zijn allebei inmiddels een aantal jaren gestopt als profvoetballer. En dat is te merken ook, Bert Konterman.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 Ja goed, en dan denk je soms van nou dit kan ik nog wel, dit kan ik nog wel. Maar goed, je, je gaat er niet vanuit dat die conditie dan zo snel naar, uh, naar beneden gaat... dat je na een partijtje van, uh, van acht minuten op een klein veldje al wat al tong op je schoenen hebt, uh, hebt hangen. En dan denk je wel, godsamme, van, godsamme, uh, hoe is het in godsnaam mogelijk? Kun jij eens uitleggen waarom die keuze voor Zwolle voor jou zo uh, vanzelfsprekend was? Nou, vanzelfsprekend. Kijk, ik, ik ben hier begonnen als actief uh, voetballer en betaalde voetbal natuurlijk... En, en...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 Waar iedereen wel uh, gevoel bij heeft. Van, uh, zo wil ik uh, gezien worden als uh, iemand die uh, bij FC Zwolle hit, uh, zit. En die uit die regio komt. Gewoon uh, down to Normaal, nuchter, hard werken. En uh, niet te veel zeuren. En ik denk dat dat een uh, fantastisch uithangbord is uh, bij de eerste selectie.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 Dat ik assistent kan zijn, nou goed, misschien is het dan voor mij verstandig om dan eerst nog een aantal jaren assistent te worden bij een goede, een goede hoofdtrainer. Nou goed, waarvan je veel kan leren en daarna misschien nog een keer een stap kan maken door coachbedaard voetbal te gaan doen.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 Raccoon met No Mercy. We gaan het hebben over uh, voetbal, kwalificatie voor het EK. Nederland zette gisteren weer een flinke stap richting dat EK. In Hongarije uh, won de ploeg van bondscoach Bert van Maarwerk met 4-0. Maar er werden vandaag ook nog een aantal wedstrijden gespeeld. En die gaan we doornemen met Ronald van der Geer. Goeiedag, Ronald. Goedenavond. Eerst even terug naar gisteren, want er waren natuurlijk wel twee opvallende dingen. Uh, Frankrijk merkte dat Luxemburg uit altijd lastig is. Ja, daar, hebben ze, daar zijn ze zeker mee geconfronteerd. Hoewel ze uiteindelijk ongeschonden uit die, uit die strijd zijn gekomen. Kijk, Luxemburg heeft een buitengewoon verdedigende tactiek... en daar moet je mee om weten te gaan. Nou, Frankrijk is zich een beetje aan het oprichten... na een buitengewoon slechte periode. Nou, men wint uiteindelijk. Na een half uur doet het van Max 6 van As Roma. En pas 20 minuten voor tijd maakt Goer die zo onder druk staat in Frankrijk de tweede. Dus uiteindelijk komt Frankrijk wel ongeschonden uit de strijd. Maar erg gemakkelijk ging het daar niet in Luxemburg. Nee, en dan... De wereldkampioen Spanje die had al moeite met Tsjechië. En nog wel in Spanje, als ik me goed herinner. Ja, terwijl je toch altijd denkt dat, dat Spanje thuis dat dat niet te kloppen is. Nou ja, Tsjechië begon gewoon heel aardig aan de wedstrijd. En we weten eigenlijk allemaal wel natuurlijk dat Spanje toch wel een Achilleshiel heeft. En die ligt met name als de druk op de verdediging komt te staan. En Tsjechië kwam gewoon met 1-0 voor. Ging daarna natuurlijk behouden het spelen. Probeerde de schade beperkt te houden. Dat lukte eigenlijk heel lang. Pas 20 minuten voor tijd. Eerst het doelpunt van Via. En vervolgens kreeg hij ook nog een penalty. Die hij die, die, die, die mocht benutten. Dus uiteindelijk geen schade voor, voor Frankrijk en Spanje. Maar de manier waarop verdient zeker niet de, de schoonheidsprijs. Conclusie is overigens wel dat ze. En dat verwacht je ook eigenlijk wel van Frankrijk en Spanje. Dat ze beide soeverein aan kop gaan in, in hun pool. En bij Frankrijk was het wel aardig dat Ribery voor het eerst weer eens in de basis stond na het, na het weken. Ja. Um, dan vandaag. Rusland tegen Armenië. Hoe heeft Dick Advocaat het met de Russen gedaan? Yeah. Normaal gesproken zou je zeggen... ...Rusland moet deze wedstrijd winnen. Dat is het aan de stand verplicht. Sterker nog, dus Armenië heeft nog nooit van Rusland gewonnen. Ja, het, is, het is niet goed gegaan. Het is 0-0 gebleven. Dat is toch een beetje teleurstellend voor, voor dik advocaat. Er was wel een heel groot krachtsverschil. Want Rusland was wel veel beter. Maar dat zie je wel vaker in, in het voetbal. Je moet uiteindelijk je veldoverwicht wel kunnen omzetten in doelpunten. En ondanks veel kansen voor de ploeg van advocaten... ...lukte dat niet. A, omdat die doelman van Armenië het goed deed. En B, omdat de mensen die voor de doelen te moeten zorgen, uh, waarschijnlijk niet echt op scherp stonden. Dus uiteindelijk is die wedstrijd in 0-0 geëindigd. Daarmee krijgt Rusland wel te weinig. Maar ja, in Armenië is de vreugde natuurlijk groot. Het is een, uh, het is een historische uh, puntenwinst, zeg maar, op Rusland. Ja, en hoe staat Rusland nu in die groep B... Nou, Rusland staat nog wel, uh, nog wel eerste in de pool. Alleen uh, Slowakije heeft vanavond van uh, Andorra gewonnen. En schuift eigenlijk ernaast. Dus wat dat betreft. Ja, Rusland had natuurlijk. Advocaat had het gewoon wat makkelijker voor zichzelf kunnen maken. Als er uh, drie punten waren gehaald. Dat is nu niet gebeurd. Maar Rusland is. Uh, er is nog geen, uh, geen grote paniek. Want Rusland is nog wel op koers voor kwalificatie. Ja, dan de twee grote voetballanden: Engeland en Duitsland. Engeland tegen Wales vanmiddag. En Duitsland-Kazachstan. Zonder, uh, zonder problemen en zonder verrassingen. Ja, Engeland gewonnen, Duitsland uh, gewonnen. Duitsland vanavond zelfs met 4-0. Kazachstan. Engeland was het eigenlijk heel snel gebeurd. Want uh, ja, er was meer eigenlijk voorspel bij die wedstrijd tussen, tussen Wales en Engeland. In dat, in dat volle Millennium Stadium. En dat ging met name over de aanvoerdersband. Die weer uh, terug is gegaan bij Engeland naar uh, John Terry. Afgenomen hè, nadat hij uh, privé <laughs> nogal uh, in de problemen ja, kwam. Vertel dan nou maar wat er aan de hand was. Nou ja, altijd gedaan met de vrouw van de ploegenoot van, uh, van Chelsea. En zo waren er nog meer dingetjes waar uh, John Terry zich niet over het algemeen erg populair mee heeft gemaakt. Nou ja, toen, toen was zijn positie in het Engels elftal als aanvoerder in elk geval onhoudbaar, maar inmiddels heeft Fabio Capello besloten dat John Terry de aanvoerdersband weer terugverdiend heeft. Het is nou dat niet zo erg meer, bedoel je? Het, nou ja, goed, de, waarschijnlijk bij Capello uh, denkt hij van... Nou, ja, dingen zullen slijten op termijn. En daar zal uh, in Engeland ook hetzelfde over worden gedacht. Het is overigens wel zo, uh, voordat we naar die wedstrijd gaan... dat dat wel eens het einde van Capello kan betekenen. Ik heb vanmiddag gezeten kijken naar de Engelse televisie... de Engelse kranten gelezen en het is een beetje uh, afgeschilderd. Dit was een eenmansactie van Capello... die daar niet goed over heeft gecommuniceerd. En men neemt hem zoveel dingen kwalijk in, uh, in Engeland, deze Italiaan... aan natuurlijk het slechte... Het slechte Slechte WK, het slechte spel daar, maar ook dat hij nog altijd geen Engels spreekt. En nu heeft hij tegen de zin in, toch van de Engelse pers, John Terry. Zonder dat er een, een, een ja, landelijke discussie is opgestart, die aanvoetersband teruggegeven. Dus de man tekent eigenlijk zijn eigen doodvonnis. Uh, gelukkig voor hem is er wel een overwinning geboekt op uh, Wales. Eigenlijk was het vrij snel klaar, want twee doelpunten in de beginfase en, uh, van Gerard en Bent. En het was, uh, was beurt. Dus Engeland komt dan ook voor ongeschonden uit dat Millennium Stadium. Ja, uh, Duitsland nog iets bijzonders in die wedstrijd? Nee, eigenlijk niet. Het was een, uh, ja, een, een prima 4-0 overwinning. Het is dus geen moment in de, in de problemen geweest. En, uh, ja, het is gewoon een prima elftal. Als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de spelers, dat zijn natuurlijk inmiddels ook allemaal wereldsterren. Met Euzil en Kadira in, uh, in het team. En, uh, dit, was een, uh, dit was een eenvoudige overwinning. Ja. Uh, er was een hele serie wedstrijden. Uh, Albanië-Wit-Rusland. Ik zal je er allemaal geen uitslagen van vragen. Maar Als waren er verder niet. nog verrassingen? <laughs> nee, nee. Volgens mij is er, is er verder uh, deze avond eigenlijk nauwelijks iets gebeurt wat nou echt tot, tot de verbeelding sprak. Wat eigenlijk nog wel opvallend was gisteren, is dat Guus Hiddink een handje geholpen is door, door België. Dan vraag je, je natuurlijk af, ja, hoe, hoe is dit dan, dan mogelijk? Ja, Turkije zit natuurlijk in een pool waar Duitsland en Kazachstan ook in zitten, maar ook Oostenrijk en België. En, en Guus Hiddink met zijn Turkije dreigde even de aansluiting te gaan missen met de top. Maar zie daar, um, er wordt ineens, he, Duitsland is daar de koploper, en Oostenrijk stond eigenlijk heel knap. Tweede, verlies nu van België, waardoor het gat met de tweede plaats tussen Oostenrijk en Turkije ineens wat minder groot is. Dus wat dat betreft heeft uh, uh, Guus Hiddink het geluk aan zijn zijde dat België eindelijk voor het eerst sinds lange tijd weer eens een uh, kwalificatiewedstrijd uh, won. En nog altijd dus met Turkije in, uh, in de race is. En dinsdag moet, uh, moet Guus Hiddink zelf spelen met Turkije. Oké, okay, bedankt, Ronald. Goed zo. Mavericks met Dance the Night Away. Geen Ankie van Gunsven dit jaar bij Indoor-Brabant. Tenminste, geen Ankie in de dressuur. Die wedstrijd komt nog te vroeg voor van Gunsven en haar nieuwe paard. Maar Ankie laat zich wel degelijk zien in de brabant -hallen voor allerlei representatieve activiteiten. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo laat ik de presentatie van Ramo Talententeam 2011... hier op Indoor-Brabant... Een dagje Indoor-Brabant voor Ankie van Grunsven vanaf de zijlijn... maar die dag begint natuurlijk thuis in Erp. Ja, ik heb eerst thuis vanochtend lekker aan uh, mijn eigen paarden gereden... Hè? want dan uh, heb je al goede zin voordat je hier bent. En dan Den Bosch waar Ankie van Grunsven tussen de bedrijven door in de ring mag verschijnen. Dan is het nu de hoogste tijd geworden om het talententeam 2011 aan u voor te stellen... om wangsteen met een bang aan bankseuk. Om het talententeam in het zonnetje te zetten... Het zijn de ruiters waar het in de toekomst van moet komen? Ze is een ambassadrice van dat plan. Anki van Runsven. Mooi moment voor deze jonge talenten. Maar eigenlijk is het dus een beetje over je graf heen regeren. Ja, nou, er zijn uh, zowel dressuur als springen als eventing uh, een aantal uh, talenten uitgekozen. Paarden van trainen ook bij mij uh, op het moment. Dat is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En ja, de, de jeugd of de toekomst, dus daar moet het gebeuren. Je hebt er de tijd voor, want je komt zelf niet in actie hier. Waarom ook alweer niet? Nou, omdat uh, Painted Black is verkocht. Salinero is eigenlijk best wel weer in vorm aan het geraken, maar uh, dat wordt zomerseizoen. En mijn nieuwe paard IPS Upido, die heb ik twee maanden thuis op stal en daar ben ik heel blij mee. Maar het is echt nog te vroeg om naar wedstrijden mee te gaan rijden. Want wat moet er allemaal gebeuren om zo'n paard topfit en optimaal voorbereid aan de start te krijgen? Ja, hij uh, heeft wel al op het hoogste niveau uh, wedstrijden gelopen... maar dan van die, van die niet zo belangrijke kleine wedstrijden en ook onervaren. Um, hij is wel tien jaar oud, maar uh, we moeten echt nog een combinatie vormen. Hij en ik uh, een team worden, elkaar leren kennen. Hoe doe je dat? Ja, door elke dag te trainen en er mee bezig te zijn... uitvinden hoe hij op dingen reageert, uh, ja, dingen uitproberen... of iets werkt bij hem of hoe het niet werkt. je ja, leert toch zijn karakter kennen als er iets gebeurt, hoe hij daarmee omgaat... Als er iemand langs komt rennen, of die dan gaat schrikken. Of dat die denkt, nou ja, het zal allemaal wel. Is het zelfs onzeker ook? Dat je niet weet of het wel gaat lukken? Ja, maar dat is ook het mooie ervan. Als je het zeker wist, dan was het ook al de helft van het spannende weg, natuurlijk. Is het een gok? Nee, want ik weet wat ik kan en ik weet wat het paard kan. Alleen hoe ver dat het gaat komen, dat blijft een uitdaging. Nou, en dan ga je dus je op zijn stok. Even later komen we Ankie van Gunsver tegen in een andere piste. Ik kan er niet stoppen, dat is Jan. Ze geeft een demonstratie. Maar als ik dan. ho, dan moet hij stoppen. Maar dit gaat niet over dressuur. Ho. Dit is raining. U weet wel dat western rijden. Daarbij gaat het niet om de piafs en niet om de pirouettes. Maar zie je al dat dat iets meer zijn ding is? Waarom het wild ronddraaien op een paard? Anki is gekleed in een leren broek en een glitterblouse, cowboy op. Training, ja dat is jouw nieuwe passie. hè? Ja, dat is echt uh, mijn nieuwe hobby, ja. En ik vind het ook echt super leuk om te doen. Um, Oké, okay, vooral de wedstrijden vind ik erg leuk, omdat ja, er is een ander sfeertje, het is iets relaxter, ook iets uh, ruiger natuurlijk. En, uh, ja. Vind ik ook wel een leuke uitdaging. In de dressuur bij het rijden, is iedereen stst en beheerst. En dan moet ook, want het is zo'n concentratiesport. Maar bij het rennen gaat het natuurlijk veel harder. Dus iedereen begint ook te roepen. Jieha! En In het begin dacht ik, waarom roepen ze allemaal tegen mij? Ja, intussen ja, raak ik er ook aan gewend. Maar het geeft ook adrenaline. En uh, ja, ik vind het echt super leuk om te doen. Maar het is wel echt mijn hobby. En dan in het midden zeg ik. Ieze. En dan moet hij langzaam, langzaam cirkel. En ook weer met een losse teugel. Ja, volgend jaar hoop ik toch wel weer mee te rijden. Het is niet dat ik nou jammer vind dat ik niet meer rij, hoor. Ik mis het niet. Maar in principe met de UPIDO moet het volgend jaar wel zover zijn dat ik hier mee kan rijden. En dat is dan ook wel weer uh, van een andere kant. dames en heren, een applaus. Dank je wel.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 Als schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder, schouder aan schouder. Schouder aan schouder aan met hetzelfde doel. schouder, aan schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, staan. Marco Borsato en Guus Meeuws stonden schouder aan schouder. Samen met zondag topklasse FC Os en zaterdag-concurrent Rijnsburgse Boys... is Spakenburg van plan toe te treden tot het betaald voetbal. Althans, als uh, de uh, algeheel amateurlandstitel wordt gewonnen... want dat is natuurlijk wel een vrijste. In het voetbalgekke IJsselmeerdorp is overigens niet iedereen... voor toetreding tot de profsector. Zeker de Oude Gard is tegen... En die zegt dat de kraken tegen aardse IJsselmeervogels... dat ze die niet willen missen. Jongeren zeggen dat uh, zodra Spakenburg de blauwe dus overstappen... de rode van de vogels snel zullen volgen. Verslaggever Rob Fleur verbleef zaterdag in Spakenburg... en zag de blauwe koploper knullig met 1-1 gelijkspelen tegen CSV Apeldoorn.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 De Supremes met Where Did Our Love Go was de laatste plaat in deze NOS Langs de Lijn. De volgende is er morgenmiddag om twee uur met onder andere Gent Wevelgem, het WK-baanwielrennen in Noord-Brabant en de hockeywedstrijd Bloemendaal-Pinocque. Morgenmiddag dus om twee uur de volgende Langs de Lijn. komende uur kunt u nog luisteren op deze zender maar met het oog op morgen. Dan zit Stefan Sanders achter deze microfoon. Nog een prettige avond.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 Kijk op tuinadviesbom.nl en wie weet kom ik wel bij jou langs. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook. Giro 6868. Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Wil je dit jaar meer voordeel uit je belastingaangifte halen? Ja of nee?